Met het NOS -journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan... om het vertrek te eisen van de immigratiedienst ICE. Honderden mensen zijn gearresteerd. Tweeënhalve week geleden schoot een ICE-agent in de stad de 37-jarige René Good dood. Dat leidde tot veel protest. Het Openbaar Ministerie in België waarschuwt mensen voor neptelefoontjes of berichtjes van koning Philip. Onbekende oplichters doen zich voor als de koning met de bedoeling om geld te stelen... De dieven zouden het vooral gemunt hebben op mensen die een connectie hebben met de koning. Volgens het OM zijn sinds vorig jaar al meerdere buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders... en Belgische families benaderd via WhatsApp, mail of telefoon. In het noorden van het land zijn vannacht en vanochtend... meerdere auto's en een vrachtwagen van de weg geraakt, waarschijnlijk door de gladheid. In Groningen botste een bestelbusje tegen een boom. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A32 in Friesland sloeg een auto over de kop. De bestuurster raakte lichtgewond. In het noorden gold code oranje. In Friesland, op de Wadden, in Overijssel en in Drenthe... is dat inmiddels code geel geworden. In Groningen duurt code oranje nog tot twee uur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de Australian Open... verloren van Novak Djokovic. De Servier was in drie sets te sterk. In de derde set kwam van de Zandschulp op voorsprong... maar uiteindelijk haalde Djokovic de winst naar zich toe in een tiebreak. Van de Zandschulp was de laatste Nederlander in de Australian Open... Britse inlichtingendiensten waarschuwen dat belangrijke ecosystemen wereldwijd op instorten staan... en dat brengt de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar, zeggen ze. Zaken als klimaatverandering, ontbossing, intensieve landbouw en een groeiende wereldbevolking... leiden tot meer internationale conflicten en pandemieën, schrijven de diensten. Het weer in het noorden en noordoosten kan het regionaal glad zijn door IJssel. Het blijft daar de hele dag vriezen. In de rest van het land is het 3 tot 9 graden met afwisselend zon en wolken...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 En de eerst volgende plaat is uh, niet helemaal nieuw. We hebben hem oud gemaakt, om het maar zo te zeggen. Het is een eigen productie. Ik heb hem zelf in de studio uh, ja, samengesteld en de tekst geschreven. Het is uh, Zandvoort in de zomer en winter. Luistert u maar. De asfalt weg trilt onder de velle zon. Hé. Hey. De toerist rent harder dan hij eigenlijk kon. Zweet. Boulevard schreeuwt om een koude pil. Show. De motor die brult op de baan, we op en we blijven maar gaan Hoor je dat, zie je dat Naam, voor zondag een bootje gehuurd Want je lucht als vanzelf je verliefde gemoed Met slechts water en riet in de buurt Als ik ga varen met katootjes Zondag ga roeien in een bootje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 Maar op, ze zegt er niet nee. Dus dan neem ik katootje mee. Volgende keer. met 1971, het waren Nicole en Hugo, onze zuiderbuurtjes uit uh, België... oftewel, Vlaam... Vlaanderingen... Vla Vlamingen? Nee, ja, het is in ieder geval Vlaams gesproken, laten we het daarop houden. U hoorde goedemorgen, morgen, ja, toepasselijk voor deze zondagochtend natuurlijk. TfM Zandvoort. de volgende dame is geboren als Helena Madeleine, roepnaam Helen van Capelle, geboren in Hilversum op 13 mei 1944... Is een Nederlandse zangeres die als Heleentje van Capella vooral bekend is geworden met het liedje naar de speeltuin. Het heeft haar hele leven achtervolgd. En hij stond op 1 februari 1952 op de hoogste positie waar hij drie maanden bleef staan. Het nummer werd gevolgd door een gelijknamige LP. En in 1952 werd er een korte film gemaakt, eveneens getiteld naar de speeltuin, met opnieuw een leentje in de hoofdrol. U hoort er nu een leentje van Capelle, met naar de speeltuin. Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin. Toe. Bye-bye. misselijk van de draad je aan zee oma zwaait al uit het raam ze roept Terras vandaag. Zonnestraaltjes op de stoelen. Stukje appeltaart dat we delen met z'n drie. Oma vraagt weer naar de liefde. Opa knikt en roept gedachteloos in zijn kopje mee. Ja, weer een eigen productie. Het was Zandvoort bij opa en oma. Heb ik gisteren heb ik dat in de studio uh, ge geproduceerd. En daarvoor daar bij die molen. En de volgende plaat die we gaan draaien... kent u waarschijnlijk wat recenter van Shirley Hooper. Alleen, zij hebben het niet zelf uh, bedacht allemaal. Maar uh, ze had een voorganger. Het was Jasparina de Jong geboren in Amsterdam op 7 januari 1938. Een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En uh, haar roep namens Pien werd geboren op 7 januari 1938... in een arbeidsgezin in Amsterdam. En woonde in haar jeugd op het Javaplein. Na haar middelbare schooltijd had ze baantjes als tandartsassistent en typiste. Haar zangstem werd, onmiddellijk, uh, werd inmiddels in het huiselijke kring op school al ontdekt. En ze wilde in eerste instantie balletdanseres worden. Volgde vanaf haar vijftiende balletlessen. Dat werd niet wat ze van het verwachtte en ze was ook eindelijk eigenlijk veel te oud daarvoor. Ze besloot vervolgens om artiest te worden. Haar ouders stonden er niet achter deze wens. Ze vonden het een degelijk beroep. Ze vond dat ze een degelijk beroep nodig had om zichzelf te voorzien in het levensonderhoud. En het bestaan als artiest vonden ze niet iets voor hun soort mensen. Ze liet haar echter wel vrij naar keuze. En in 1959 deed ze auditie bij de ABC-cabaret. Van uh, Wim Kan was dat. En ze werd door de Kan afgewezen wegens gebrek aan talent. Ja, dat kan, later kan hij later zeker betreuren. Want uh, ja, ze is toch best uh, groot geworden, laten we het zeggen. Hè? Een hoop leuke plaatjes heeft ze gemaakt. Je hoort er nu, Jasperina de Jong met de Wandelclub. Wij zijn dal op de bossen. Daar kunnen we hossen. Daar kunnen we klassen. Wij zijn dan op de heden. Op de weden. En op de natuur. Geef ons de frisse weden, want je kunt er. Zo genieten zonder haar heerlijk hunter. We willen wij willen de mandoline van Je pingele pingele pingele Picknicken is zo fijn, niks pikken voor de lijn Dat mag bij ons overbodig zijn Jo met de banjo en Lien met de mandoline Kaatje met de mondharmonica, kaartje yeah. Truitje met de luidje, je moet dat clippie zien Dan op een mandoliet Deze zijn zannige zussen Wij zijn niet te kussen Wij zijn niet te kussen Dat is anhygiënisch Anhygiënisch Wij zijn dal op dis en waterleuzen Geen kareltje en geen wimpies. We stappen in onze gimpies Van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pong Bij ons is alles puur Wij hebben nog figuur Wij zijn een stuk ongerupt natuur Jo met de banjo en lief met de mandoline. Ja!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 Vraag.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 Tot naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, nog op het gras. Stoep nog een beetje leeg, maar ik voel het in mijn pas. Een bakkie koffie. Stille straten. Van gisteren in de nacht We kiezen appeltaart voor het lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die, muziek. die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld... door Cordra, Daar bedankt me hartelijk voor. En uh, de volgende dame is Johanna Louise Greulow. Haar roepnaam is Anneke, zo kennen we haar ook, Anneke Greulow. Geboren in Tondano op 7 juni 1942... En overleden in Arleuf op 14 september 2018 was ze Nederlandse zangeres. En Greulo brengt haar eerste levensjaren door in uh, een Japanners bezette Nederlands-Indië. Daar uh, in een uh, jappenkamp. Haar vader en Nederlandse officier is al voor haar geboorte geïnterneerd, moet ik zeggen. En pas na de bevrijding werd het gezin herenigd. En na de oorlog vertrekt het gezin Greulo met het schip de Willem Ruis naar Nederland... waar het wordt opgevangen in de noord brabantse graven. En uh, Greulo groeit op in Eindhoven. En uh, ja, ze heeft er een hoop mooie plaatjes gemaakt. U hoort er nu, ik denk een van haar grootste hits. Anneke Greulo met Brandend Zand. Brandend Zand.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 Rijken die zong er niet in, die was er wel bij aanwezig... maar hij zong niet zelf mee. En daarvoor hoorde u Auguste Laat en Bob Scholten... met Breng eens een zonnetje opname van 1936. En uiteindelijk gezongen door Bob Scholten... maar Auguste Laat die, die heeft er ook al meegewerkt aan het plaatje. De volgende artiest is uh, pas geleden overleden, vorig jaar. Kort geleden, vorig jaar. Uh, het is uh, Gerardus Antonius uh, Cox, beter bekend als Gerard Cox. En toen hij overleed, toen uh, niet vlak daarna, uh, ook Joke Bruis. Ze hadden samen een televisieprogramma. Toen was Geluk heel gewoon. En in 1948 heeft hij daar de muziek of de team voor ingezongen, zoals dat zo mooi heet. Gerard Cox met 1948. Toen was Geluk heel gewoon. Luistert u maar. Buiten helt de wind om het huis. Maar de kachel staat te snorren op vier. Er hangt een lampje voor de brievenbus. En in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg hard.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 I'm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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schrijf vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 heb je zelf toch in de hand neem in je leven strijd een verzetje op zijn tijd want schep vreugde in het leven zet de zorgen aan de kant en laat de klok maar luiden de crisis maar vergaan want er is geen Want het is uit tempo. Ze voor een gift in de rede staan. Want dat we een vlevetig volk zijn, dat willen we weten. U hoorde muziek van Lou Bandy met schep vreugde in het leven. Daarvoor nou, hoorde u Gerald Koks met uh, 1948. Toen was geluk heel gewoon. En tot zover ook dit. Dit programma, Zandvoort uit Zandvoort voor deze zondagochtend. Uiteraard volgende week eh, zondag zijn we er weer. En als u het programma gemist heeft of u wilt nog een stukje beluisteren... of nogmaals beluisteren, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik bedank nog even Koor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Rijk de Gooier en Johnny Krijkamp Senior met Waterloopplein. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz... En nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Wat ik aardig van wat u met die kleine dikke bracht. Dat nummer, dat laatste nummer van die ding is. Van het oude kerksplein. Oude kerksplein? Het waterloopplein. Dat vond ja, je, dat grijpt men aan. Dat geeft men, men in de boezem. Ja, dat, dat stak me aan.